De Britse premier Starmer zegt dat er robuuste en geloofwaardige veiligheidsmaatregelen nodig zijn... voor een blijvende vrede in Oekraïne. Starmer overlegde vandaag online met Europese leiders over de oorlog in Oekraïne. De zogenoemde coalitie van bereidwillige landen heeft gezegd klaar te staan... om in het geval van een vredesakkoord Oekraïne te helpen beveiligen op land, zee en in de lucht. Volgens Starmer ligt de bal nu bij Rusland om in te gaan op het voorstel tot een staakt het vuren... dat Amerika al overeenkwam. Met Oekraïne. Bij een Israëlische luchtaanval in het noorden van de Gaza-strook zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn twee journalisten, melden artsen aan persbureau Reuters. De slachtoffers werkten voor een Britse liefdadigheidsorganisatie voor moslims. Ze zaten in een auto die bij de aanval werd geraakt. Het Israëlische leger zegt dat twee terroristen het doelwit van de aanval waren. In Den Haag is een demonstratie tegen het geweld tegen alawieten in Syrië... korte tijd uit de hand gelopen. Voor- en tegenstanders raakten met elkaar in gevecht. De politie greep in om de rust te herstellen. Zo'n 200 mensen protesteerden voor het gebouw van het internationaal strafhof... tegen het geweld dat in Syrië is opgeleid tegen alawieten en christenen. Daarbij zijn volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Nuta Leerdam heeft geen goud gereden op de 1000 meter voor vrouwen op de WK-afstanden. In het Noordse Hamar werd ze derde achter Femke Kop, kok die zilver behaalde. Het goud was voor de Japanse schaatsster Mio Takagi. Dan het weer, vooral in het noorden en westen zon bij een graad of 7. Vannacht daalt de temperatuur flink naar min 5 graden. Morgen opnieuw zonnig. In het noorden valt dan mogelijk regen en dan wordt het een graad of 8.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 Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Popped out in my mind. I'm in love. Oh, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. It's I saw her face. Now I'm a believer. Lekker hoor, een zonnige zaterdagmiddag hier in uh, Zandvoort. En dan uh, die gauw uit de jaren 60. Daar krijg je toch altijd op een, een of andere manier... wel een beetje dat zomergevoel van. Ik weet niet uh, hoe dat uh, kan, maar uh, ook bij deze plaat... heb ik het weer van de Monkeys en I'm a Believer. Het tweede uur, Zandvoort op zaterdag, Golden en oldies. En uh, uiteraard ook uh, andere dingen, want waar gaan we het in twee uur over hebben... Ja, we gaan uh, voetballen, want we uh, zijn om drie uur afgetrapt. Stansvoort uh, speelt tegen Sporting, Andijk en Piet Pijper. Houdt ons uh, op de hoogte. Dan hebben we nog een uh, interview van uh, Walter Sans, Die is persvoor persvoorlichter gemeente Stansvoort over 200 jaar uh, badplaats. En de evenementenagenda om uh, half vier. En dan uh, tweede uur, of laatste uur eigenlijk, Pit Report met Rendel, Lawson. Een dier van de week. En we eindigen met Fred Heij. Zeker. Nou ja, Max Verstappen, je hebt het al verteld... die start van de tweede rij morgen daar in Australië. En we moeten vroeg ons bed uit, Richard. Ja. Ja, vijf uur en dan begint de race. Dus be there als je de race live wil volgen. Straks om kwart over vier meer uiteraard over de kwalificatie... en de andere dingen rondom de Formule 1 bij onze pit-reporter Rendel Wij zitten in de jaren 60. We gaan weer naar de jaren 60 En daarna gaan we naar Dijntjesveld, naar Piet Pijper. De wedstrijd Amdijk tegen SV Zandvoort. En we spelen op Dijntjesveld, dus eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Maar ja, het is wel een hele belangrijke wedstrijd. En waarom en wat er allemaal nog meer te melden is... hoor je na deze van de Shocking Blue. We zitten midden in de gauwoude muziek vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Dit is Shocking Blue en uh, Siskadit Venus. We gaan naar uh, Duitsjesveld toe, want uh, daar wordt vandaag een belangrijke wedstrijd tegen Amdijk gespeeld. En Piet Pijper is uh, daar voor ons uh, bij. Goedemiddag uh, Piet, welkom in de uitzending. Goedemiddag, hier is Piet. Goedemiddag, fijn, ja. uh, fijn je weer te horen. En ja. je hebt lekker weer daar op uh, Duitsjesveld uh, als het goed is, toch? Nou, wat is lekker. Het is een, een straf noordoosten noordoostenwindje. Dat is dan en, wat minder. En het zonnetje zit achter de wolken, dus ik stond langs de lijn... maar ik heb toch besloten om even op de tribune te gaan zitten. Maar uh, we zijn gestart en het is inderdaad een mooi, wel lekker weer... maar het is nog, nog wel fris. Ja, zeker. Dus we spelen vandaag zoals je net aangaf tegen Sporting Andijk. En het Sporting Andijk, die staat uh, twee plaatsen boven ons... en die hebben vier punten meer. Dus het is voor ons zaak om toch uh, die drie punten vandaag te halen en uh, nou goed daar zijn we uh, aan begonnen net uh, dan. Uh, het is zo dat we missen vandaag uh, spelers zoals uh, Christine missen we van de Burg die is geschorst dus Christine is nog niet 100% fit die zal wel invallen en we missen ook ...Ortman of uh, Otman die is ook geblesseerd die speelt ook niet wel speelt Dani Kierikov en Androloos speelt mee op rechtsbuitenplaats dus we zitten goeie, we hebben de goede de opstelling is goed we hebben vandaag een debutant in het team dat is de keeper die uh, die, dat is een keeper uit onder de onderde 23. Boris Valkhoff heet hij. En dat moet een hele goede keeper zijn. Ik, heb hem voor het, ik zie hem zelf voor het eerst vandaag. Maar hij heeft een goede revenue en goede, goede recensies. Dus we gaan kijken of hij ons dat allemaal waar kan maken. Ja, dat is dus, mooi. Een, een nieuwe keeper. Ik ben ook heel benieuwd. Piet? Ja, we zijn acht minuten bezig. Het is 0-0. Uh, misschien kan ik nog een ander nieuwtje vertellen. Zoveel, dit is een echt een nieuwtje. Zoals jullie iedereen weten is dit jaar het laatste jaar van Raymond Hulske. Die beschikt niet over de juiste diploma's om deze afdeling te mogen trainen. En dat wisten we eigenlijk wel, maar dat willen we ook volgend jaar niet meer. Maar we hebben deze week is er een, een eenjarig contract afgesloten met Arend Regeer. En Arend Regeer is, is een oude voetballer van SV Zandvoort. En ook van uh, s wordt 75, maar hij heeft ook in betaald voetbal onder andere voor uh, Telstar gespeeld. Het is wel apart, dat het is de vader van uh, Jury regeerde, de speler van Ajax. En we denken hiermee een, een, een hele goede trainer in huis gehaald, hij heeft met heel veel kennis en kunde. Hij is de laatste jaren geweest als trainer, hij is uh, verbonden aan het SIO's, daar is hij docent. Maar hij heeft in het verleden, hij heeft hier wel hoge teams en ook dames, teams en de eredivisie zo gekozen. Dus het is wel iemand... Die van woont te weten. En we zijn er heel blij mee dat we dat hebben kunnen realiseren. En de verwachtingen zijn hoog. Dus het is van groot belang dat we wel in die derde klas blijven. Want dat is ook voor hem wel... Een, anders wordt het echt wel heel vervelend in die vierde klas. Maar, dus we hopen dat het allemaal goed gaat met hem. En we uh, zijn benieuwd. Dus dat is even het nieuwtje van vandaag. Dat, dat we weten dat we weer een nieuwe trainer hebben volgend jaar. Ja, dat is zeker een nieuwste, Piet. Ja, en daar zijn we ook heel enthousiast over. En uh, ja, dan jullie zullen meer over hem lezen en wat hij allemaal gedaan heeft. Maar dus, nogmaals, we zijn heel enthousiast. En uh, hij moet het allemaal waarmaken, maar het moet eigenlijk wel goed komen. Ja, wij gaan hem zeker ook uh, achter de microfoon uh, krijgen. En kijken wat ja. hij er zelf van vindt. Uh, dat hij het komende jaar, dus uh, dan het uh, ja, nieuwe. Dat, dat, misschien is dat goed dat we dat bij de volgende thuiswedstrijd doen. Dan kan uh, ik het realiseren. Dan gaan we ook, als het goed is, het, uh, officieel het contract tekenen met het momentje, zeg maar. Maar ik, ik wilde toch in het dorp zien het al een beetje. Dat ik denk, ik vertel het jullie nu allemaal, dan weet iedereen het ook. En uh, Jaap gaat het ook weer in de krant schrijven, dus dan is het ook daar bekend. Oké, okay, nou in ieder geval een nou. mooi nieuwtje. Dankjewel daarvoor. En het is een, een jaarcontract, he, wat is, hij dan tekent. Zeg jij? Het is een jaarcontract hè? wat hij dan tekent. Hij gaat, hij gaat een eenjarig contract tekenen, ja. ja uh, Oké, okay, maar wel een optie op uh, verlenging, neem ik aan. Uit, uiteraard, als het goed gaat, zeker. Ja, ook, uh, het. Oké, okay, het is een investering in, het, in de toekomst en we hopen, we hebben een heel veel goed goede jeugd komt eraan en dat moet je goed begeleiden en daar is Arendt, daar zijn verdienst ook in. Dus we hopen echt kunnen door, doorbouwen en door selecteren heet dat naar een mooi nieuw jong team. Ja, we zijn Inmiddell lekker vernieuwend uh, bij zich, uh, Piet. We dat is nu, heel goed. We zijn inmiddels uh, in de elfde minuut gekomen. Het is een beetje heen en weer. Ge gevoetbal nog, zonder echte kansen. Het staat 0-0. En uh, zodra er wat is, dan uh, horen jullie van mij. Oké, okay, ja? dankjewel Piet voor dit moment. Okay, Tot straks. Okay. Hoi. Hoi, hoi. Imagine me you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love.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 We horen dus juist goed nieuws van Piet Pijper daar vanaf Duitsersveld Bij SV Zandvoort zijn ze vernieuwend bezig. En ook een nieuwe coach vanaf volgend jaar. We hebben het over Arend Regeer. Voormalige voetballer en middenvelder van Telstar in de eerste divisie. En vanaf volgend jaar dus coach bij SV Zandvoort... Mooi nieuws wat Piet net even vertelde. Wij zitten midden in toe de schaatsen eigenlijk. Want we hebben het WK afstand in Hamer. Maar we hadden ook nog vanmorgen vroeg hadden we nog een andere, andere wedstrijden. Richard, toch? Ja, er zijn vier finales geschaatst al, op. Short track, hè? Hebben we het over. Short track, ja. In China. En ja, het is echt... Aan alle kanten ging het gewoon niet, niet goed. Um, we hebben geen gouden medailles uh, gewonnen. We hebben een, uh, drie bronzen medailles gewonnen slechts. Ja, de 1500 meter mannen kwamen er sowieso helemaal niet uh, aan, uh, aan te passen. De 1000 meter vrouwen, daar was Xandra Velsenboer de, de derde. Die heeft een bronzen medaille gewonnen, maar die had best kunnen winnen. Dan hadden we de 500 meter mannen, daar is Jens van het Woud uh, derde geworden. Maar ook daar... Als Jens een andere tactiek had gehad... had hij waarschijnlijk ook kunnen winnen. En de relay vrouwen als laatste... waren de vrouwen derde. Achter Canada en Polen. Nou, wat krijgen we morgen... allemaal nog? We krijgen de kwart over achter de finale van de 1500 meter vrouwen. Dan de... 1000 meter mannen. Die is om tien voor half tien. En de... 500 meter finale van de vrouwen om 10 uur... en om kwart over 10 de relay finale van de mannen. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit uh, nieuws. Ik het uh, met jou nog heel even over het uh, shorttrekken hebben. Want uh, ja, dat is eigenlijk pas sinds een uh, aantal jaren hier in Nederland uh, enorm populair geworden. Ja, ja. En met name natuurlijk door uh, Shinky Knecht. Ja. Die heeft uh, dat shorttrek echt wel op de kaart gezet hier in uh, Nederland. Ja, en die deed ook nog mee, hè, met zijn 41 jaar met de relay van de ja. mannen. Nou ja, hij heeft wel het een en ander meegemaakt natuurlijk ook, ja. uh, Sinkie. En uh, ja, nou ja, toch uh, ja, door uh, de Sinkie Knecht. En dat merk je ook uh, bij andere sporten. Zoals de dart dat moet eenmaal door een uh, Nederlander die er goed in geworden is, moet het op de kaart uh, gezet ja. worden. En dan uh, volgt de, volgen de rest eigenlijk ook. Uh, ja. En uh, ja, helaas gaat het dus nu even niet helemaal lekker met de, de Nederlanders, uh, heren en dames. Maar normaal gesproken gaat het wel heel erg goed. En uh, horen we uiteraard uh, bij de eerste ook uh, wat betreft het short trekken Dus te volgen nog, uh, zeg maar via de diverse kanalen, hoe het allemaal uh, verder uh, gaat aflopen. We zitten in het uh, WK afstanden, uh, ook in Hamer. Mocht daar nog uh, nieuws over zijn, hoor je dat uiteraard ook uh, bij je eigen lokale radio, ZFM en de Gouwenhouwer. Nou ben ik uh, normaal gesproken niet zo van de cliffhangers. Maar ik ga er toch even eentje in gooien. Mooi resultaat uh, daar in Hamer voor een uh, Nederlandse schaatser. En daarover hoor je naar het volgende plaatje uiteraard. Uh, meer hier bij ZFM. Daar zometeen naar het volgende plaatje. Dan uh, mag je research. <laughs> en dan uh, horen we hoe het uh, gaat uh, daar uh, in hamer. En het goede nieuws uh, uiteraard. Houden we nog even geheim. Maar eerst weer een lekkere gouden ouwe. Zo op de zaterdagmiddag. Ja, is mooi hoor, dat verhaal vanuit Hamar. Maar we hebben ook een mooi nieuws vanuit Duintjesveld. Dus we onderbreken deze plaat heel eventjes. En voor het nieuws, wat we kunnen toch niet, niet vertellen. Want ja, dat is mooi genoeg. Want er is weer goud voor een Nederlander bij het WK afstanden daar in Hamar. En eigenlijk toch wel een beetje onverwacht. En uh, diegene die het goud gewonnen heeft, jij mag zijn naam zo meteen zeggen... Die gaat helemaal uit zijn dak, uit zijn plaat, En uh, ja, dat is wel heel mooi om uh, die beelden te zien. Over wie hebben we het, uh, Richard? De Wennemars. De Wennemars. Maar dan? De, de, de, de zoon Joep. van Joep Wennemars. Joep Wennemars, ja. De zoon van uh, Erwin, die heeft uh, op de duizend meter daar goud gehaald. Ongelooflijk, wat een mooie prestatie. Echt uh, uniek hè, om dat uh, mee te maken, ja. ook uh, voor hem. En je ziet hoe, uh, hoe blij hij er uh, uh, mee is. Dus, uh, ja. En dat is natuurlijk uh, geheel terecht uh, dat hij er zo blij mee is. Van harte gefeliciteerd ook uh, namens uh, CFM uh, met uh, deze mooie prestatie. Zo dadelijk evenementenagenda, maar eerst gaan we terug. Nou, terug. We gaan naar uh, 2525. Dat is nog even een tijdje vooruit, hè? Eens dus even In kijken wat er gebeurt allemaal dan. 2525 25. If man is still alive If woman can survive They may find In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth Tell no lie. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45. back for you In the year 65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 Wendemar is de grote kampioen op de duizend meter WK-afstanden in Hamar. Ongelooflijk. En uh, ja, Erben die wordt ook even geïnterviewd uh, op uh, televisie. Papa is natuurlijk heel erg blij uh, met de prestatie van uh, zijn zoon. En uh, ja, de zoon is wel het meest blij eigenlijk. Maar uh, da daar bleef het eigenlijk niet bij, hè? Op deze afstand. Nee, want we hebben ook nog een, op de tweede plek ook een Nederlander. Kijk! Jenny de Bol. Die, uh, die is tweede geworden. En Stoltz, die uh, ja, waar we toch echt meer van verwachten, die is derde geworden. Derde geworden. Nou, de Amerikaan die heeft het zeker niet zijn weekend uh, daar in uh, Hamar. Nee. Maar de Nederlanders uh, doen het heel lekker. Geweldig, goed nieuws. We gaan uh, naar de evenementagenda, want het is inmiddels uh, half vier. En we krijgen een heel mooi sportief uh, weekend... Uh, wat we binnenkort uh, gaan beleven hier. Want uh, wanneer is dat, dat uh, sportieve weekend? Ja, dat is uh, zaterdag 29 en uh, zondag 30 maart. Dan krijgen we weer allerlei zaken rond het circuit. En ik wou eigenlijk even beginnen met uh, op zaterdag 29 maart... want er wordt afgetrapt met de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Al uh, het unieke van de Noord-Hollandse Badplaats... en die directe omgeving komt samen in deze afwisselende route van 30 kilometer. Je start de wandeling op circuit Zandvoort en wandelt daarna over de Noordzeestrand... Door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en langs de ruïne van Brederoen. En het landgoed Duin Kruidberg. Toch iets minder kilometers maken? Dan kies je voor de 20 kilometer met onder meer een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. Je finisht in de gezellige dorpskerm van Zandvoort. Nou, wil je daar meer over weten of misschien dat er nog nogal plekken zijn? Kijk dan voor meer informatie op www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl En 30 is met 3-0. Nou, zou je wel eens over het circuit willen wandelen, dat kan ook. Want ook diezelfde dag is het mogelijk om een ronde van 4 kilometer over het circuit te wandelen. De unieke kans om het circuit te zien vanuit de ogen van de Formule 1 circuit. C Coureur, sorry. Je start tussen 7 uur en kwart voor 8 morgens. En de kosten bedragen 4 euro. Dus je moet dan wel vroeg je bed uit. Dan op zondag, we gaan nu naar zondag op 30 maart. De omloop van Zandvoort. Je kunt dan 40, 80 en 120 kilometer fietsen. De start is vanuit de Pitstraat. Iedereen begint met een ronde van 4 kilometer over het circuit. De 40 kilometer deelnemers gaan richting Heemstede. De route van 80 kilometer maakt een mooie lus rondom Haarlem. En de langste afstand van 120 kilometer zet koers door het Groene Hart en richting Uithoorn. Onderweg komen de deelnemers verzorgingsposten tegen waar ze even lekker bij kunnen tanken. Ik moet zeggen, ik heb een paar jaar achter elkaar meegedaan. En ik vond het erg leuk om, om mee te doen. Dat is echt, ja. Dus En je ziet toch, ondanks dat ik hier mijn hele leven woon... zie je toch weer nieuwe dingen. Ja, dus, klopt. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat is echt leuk. Nou, kijk voor meer informatie op een andere website. www.omloopvanzandvoort.nl Nou, dan de laatste. En dat is wel het meest beroemde. Het meest afwisselende hardloopconcours van Nederland vindt zondagmiddag plaats. Bij de Zandvoort circuitrun is geen enkele kilometer hetzelfde. Voor de 10 Engelse miles is een aantrekkelijk uiterst afwisselend en uitdagend parcours samengesteld over het circuit, het strand, het duingebied en het centrum van Zandvoort. De 12 kilometer is in te delen in drie stukken van 4 kilometer. Het circuit van Zandvoort, het strand en boulevard en het centrum van Zandvoort. Ook als je gaat voor het parcours van 4 kilometer... heb je kans om over het asfalt van het circuit Zandvoort te rennen. Nou, wil je daar nog informatie of misschien wel inschrijven... dan kan het op www.zandvoortcircuitrun.nl En uh, hoe laat begint die dan? De circuitrun? Ja? Uh, uit mijn hoofd. ergens rond 1 uur of zo. Maar dat zou ik uh, even moeten nakijken. Oké, okay, en houd in de gaten dan. Want uh, daar wilde ik eigenlijk heen. Want het is ook het weekend dat de zomertijd ingaat. Ah. Dus het kan zomer zijn als je je klokje niet vooruitzet. in de nacht van uh, zaterdag op zondag. Dat je een uur te laat komt uh, daarbij. de een. Dus houd daar in ieder geval uh, rekening mee uh, dat, je, dat je de klok wel uh, vooruitzet van 29 op uh, 30 maart in de nacht om uh, 3 uur. en uh, Dan is het in één keer 4 uur. De zomertijd gaat weer in en dat betekent ook weer dat we weer mooier weer krijgen. Dus daar zijn we alleen maar blij mee, ook hier in Zandvoort, in downtown Zandvoort. Hier is Petula Clark.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 Clark was dat uh, met uh, Downtown. We hebben nog veel meer lekkere gouden ouwe voor je hoor. Dus blijf luisteren. We gaan naar San Francisco. Sandvoortse Radio in San Francisco. Lekker uit de jaren 60. We gaan naar de jaren 70. En daarna gaan we eens straks even kijken op Duitsersveld. 1-0 staat het momenteel. Mooi gescoord daardoor SV Zandvoort. Maar hoe gaat het verder het horen van Piet Pijper? Maar eerst deze van Lou Ross uit 77. Pardon me, do you change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today Because I had a hard day today, man You know, let me see what's happening at the address before I go home How you doing? I hope you're fine Did your day take you through changes And mess up your mind I just called her say.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 Deze uit uh, 77 van uh, Lou Ross en see you when I get there. We gaan weer naar uh, Duitsersveld toe, naar uh, Piet Pijper, want uh, Piet, je had uh, net een uh, mooi berichtje naar me gestuurd en uh, is het daarbij gebleven, want er is gescoord door SV Zandvoort. Er is gescoord door SV Zandvoort inderdaad in de 16e minuut een mooie actie van uh, Koen Magielsen naar uh, Gio uh, Codrington en die, die eindigde bij Fernando Lewis en die... Schoten vanaf de Randstrafzoekgebied in de bovenhoek voor de keeper. Dat was na 16 minuten. Inmiddels is de stand nog steeds 1-0. We hebben wel net een doelpunt gehad, maar dat werd wegens het buitenspel afgekeurd. De, de wapenfeiten van Andijk zijn niet zo groot. Het is een wedstrijd op het middenveld. Maar onze centrale verdedigers, uh, Koen Gielsen en uh, Berk Belenkamp, die uh, zijn echt uh, als een huis erachter in. En de keeper heeft uh, nog niet zo erg veel te doen gehad een vrije trap. Maar dat was hij stelde ook niet zoveel voor. We zijn eigenlijk wel de bovenliggende partijen. Het is alleen jammer dat we dat niet uitdrukken in doelpunten. We hebben wel een paar keer afstandsschoten gehad, maar die gingen over. En de keeper hebben we tegenover ook niet echt druk gehad om veel te kunnen redden. Maar we staan wel 1-0 voor. en We spelen nu met de wind zeg maar, in de rug. We spelen de tweede helft naar de kantine toe. Altijd wat we graag willen. Dus, uh, nou, het, is, het ziet er allemaal positief uit. Het is inderdaad een... Koud, strak windje, maar uh, ja, het is leuk om naar voetbal te kijken. Ja. Het is 1-0 met nog een vijf minuten te gaan. Je ziet hier dat er een speler uh, gewisseld moet worden. Dat is uh, Salim Vertoet. die is uh, ge geblesseerd geraakt en die uh, wordt om een wissel geroepen. Er gaat ook iemand warm lopen en er komt ook een wissel in. Dus Fertout wordt vervangen door uh, Dani Bakker, als ik het goed zie. Ja. Ja. 40e minuut, 1-0... Bijna rust en als er wat is, dan hou ik jullie op Ja, jij ja. zei aan het begin inderdaad, Piet, dat het toch wel een belangrijke wedstrijd is. Want ja. ze staan vier punten voor, hè, deze Sporting ja, ja, ja, ja. En als ze dus gaan winnen vandaag, en dat ziet er tot nu toe goed uit als ik jou zo hoor. Ja, dan zeker. betekent het dus dat we bijna bij ze zijn, ja, zeg maar. Het, aller het allerbelangrijkste is die andere drie die nog onder ons staan, dat die er blijven staan. En, uh, want dat zijn de plekken waar je niet op moet staan. Dus we, we, we zitten redelijk, we dan veilig, maar we zijn niet veilig. Maar het kan nog beroeren, zeg maar. Maar we, we zijn op de goede weg. En uh, ja, we de vorige week van de kop verloren. Maar die, als we deze gewoon pakken, dan uh, zitten we op schema. Laten we het zo zeggen. Ja, en de bedoeling is uh, gewoon in de derde klasse blijven. Ja, zeker, zeker, en dan uh, hebben we natuurlijk ook uh, mooi dat we dan uh, volgend jaar een uh, nieuwe coach hebben. En uh, ja, dat, uh, dat we gewoon naar, uh, weer richting uh, tweede klasse op een gegeven moment gaan denken. Ja, dat is, dat is altijd de wens van de gedachte. Hè. Dus uh, daar doen we alles aan. Er komt een goede jeugdlichting aan. Dus nogmaals, wat ik al eerder zei, doorselecteren is het een belangrijke item, heb je volgend jaar. En uh, daar hebben we deze trainer ook voor genomen met heel veel jeugd. Uh om jeugd en doorsmecteren en zo. Dus uh, een andere blik op het voetbal. Ik zal het voor de jongens die meevallen... het was allemaal serieuzer en strakker, denk ik. Maar ook dat kan in deze tijd... Uh, geen kwaad om het discipline een beetje aan te halen. Dus, uh, Zeker weten. Dat zal ook een onderdeel van het vergeven worden. Nou, mag. 42 minuten, nog 3 minuten is rust. 1-0 voor Verzandvoort. En als het wat is, het, dan uh, hoor je me gauw. Ja, en anders komen we begin tweede helft weer bij je terug, oh, uh, Piet. Okay. Uh, dankjewel voor dit moment. Goed, dankjewel. En goed nieuws dus uh, vanaf het uh, veld van de Rijksveld. 1-0 op dit moment daar de tussenstand. ...van Piet Pijper op Duintjesveld 1-0 momenteel. En we zijn richting de rust gegaan en geen nieuws meer verder. Dus uh, we gaan er vanuit dat we met uh, inderdaad een voorsprong... ...de rust ingegaan zijn. En uh, zometeen uiteraard meer over de tweede helft. Het is uh, koud buiten, ook dat horen we van Piet... ...met die snijdende noordoostenwind... ...en dan uh, op een uh, vlak uh, Duintjesveld. Dat is, uh, is geen pretje. graadje of zes uh, op dit moment... Dus, maar we gaan warmer weer krijgen. Zei net om ja. half drie. ga richting de, goed de 15 graden. Dus ja. daar zijn we heel blij mee. En veel zon. Nou mooi. Tijd weer voor een uh, mooi evenementje. Dan, uh, als het mooier weer gaat worden. Ja. Ik wil het over bevrijdingspop hebben. Het is een uh, dubbel lustrum. Uh, want uh, het, uh, Nederland viert feest omdat het 80 jaar vrijheid uh, heeft. En bevrijdingspop van Haarlem viert feest omdat het al 45 jaar uh, bestaat. Uh, Roxy Dekker, Sommieu, Rowan Hezen, chef, Johnny Fraser... en de ploegedienst zijn slechts enkele namen... die op maandag 5 mei te zien staan tijdens de bevrijdingspop 2025 in, uh, in Haarlem. <tiek> en eerder maakte de organisatie al Rondé bekend... die als ambassadeur van de vrijheid Haarlem per helikopter aan doet. Het hoofdpodium wordt dit jaar traditioneel geopend... door de winnaar van de Haarlemse talentenjacht door Rob Akta Award... En na een succesvol debuut vorig jaar keert in 2025 het vrijheidspodium terug. Met een programma programmering van DJ's aan talent en EDM staat het vrijheidspodium gerand voor een festivalervaring waar verbinding tussen jongeren centraal staat. Ja, en uh, niet uh, de minste dit jaar staat ook op de line-up Orgel Joken. Oh, wat leuk! <laughs> Weet je, ja, het... ja de, door corona is ze natuurlijk ja. enorm bekend geworden he, met het orgel van, van haar. Ja, precies. Ja. En, uh, nou, inmiddels heeft ze ook op de Zwarte Cross uh, gestaan. Jacht Koningsdag. Ongelooflijk. En zelfs een gastrol gespeeld in goede tijden, slechte tijden. Bevrijdingspop Haarlem is de oudste en grootste bevrijdingsfestival van Haarlem van Nederland. En heeft als doel het publiek bewust te maken van de boodschap Vrijheid maken we samen. Bevrijdingspop Haarlem 2025 is op maandag 5 mei gratis te bezoeken in de Haarlemmerhout. Het festival start om 12 uur en eindigt om 11 uur s'avonds. Kijk, een heel mooi festival dus op uh, bevrijdingsdag 5 mei. En is het een uh, dag dat we allemaal vrij zijn? Volgens mij wel, hè? 5 uh, mei, ja, om de 5 jaar. jaar. ja. Dus hartstikke mooi, uh, mooie festival in de Halemmerhout. Ja. All the time I want you for my sweet bit But you keep playing hard to get You're Going around Go! The deeper your touch, the more you thrill me.